van 10. en Groningen en Drenthe. Het gaat om de locaties Boerakker en Sebelde in Groningen en Eleveld in Drenthe. De ministers van de Hoeven en Huizen gaan benadrukken dat definitieve besluiten moeten worden genomen door het volgende kabinet. Het weer, vanavond nog lang warm, morgen wisselend bewolkt met temperaturen tussen de 19 graden op de Wadden en de 25 graden in Limburg. In het weekend zonnig en ruim boven de 25 graden. Dit was het NOS-journaal.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 De zomer van ZFM met nu ZFM in de avond. E aí Do you see the thing is?